Pep Talk met Pepijn Schoneveld wordt mede mogelijk gemaakt door Pepijn Schoneveld Kijk op pepijnschoneveld.nl voor meer informatie Of volg hem, aan bestaatje Pep Schoneveld op facebook.com slash Mijn naam is Pepijn Schoneveld en u luistert naar Pep Talk De podcast waarbij ik praat met comedians, cabaretiers, stand-uppers, kleinkunstenaars en andere humoristen Ze zoeken naar de grenzen van onze moraal, vermaken en zijn bovenal heel grappig Hoe belangrijk is hun functie? Waarom gaan ze op een podium staan? Wat is hun werkwijze en wie zijn hun voorbeelden? Dit is mijn kans om te praten met vrienden en helden, wat van ze te leren en de luisteraar een beeld te geven van de persoon achter de microfoon. Mooie eerste aflevering. Een lekkere Hollandse, Hollandse podcast waarbij je dan zo Ja, Geklummer, Oh nee, zet nog maar, maar even thee hoor. <laughs> Het moet ergens in augustus 2005 zijn geweest dat we elkaar leerden kennen. Ik was een kromlopende boer en de enige Surinamer die ik kende was Gerda Havertong. Hij was een nog krommer lopende halve Surinamer... en de enige boer die hij had gezien was die meneer naast Martine Bijl in de hakreclame. We volgden samen het eerste jaar van de Amsterdamse toneelschool en Kleinkunstacademie. Hij ging naar het eerste jaar reizen en maakte uiteindelijk net als ik de school af. Na school ging hij op een kistje staan op het Malieveld, hield een speech... En voordat hij het wist schreef hij twee boeken... ...Hard voor de kunst en Frets 2025... ...zat hij bij de Wereldrijd door... ...en maakte twee shows met compagnon Marcel Hartenveld. Hij schrijft columns in het Parool... ...is nu bezig met de opname van een cd... ...en gaat een boek schrijven over zijn Surinaamse roots. Hij is bevlogen, grappig... ...muzikaal, scherp... ...en wekt controverse. En ik had in de eerste aflevering van Pep Talk... ...niemand liever gehad dan mijn oudste cabaretvriend... ...Johan Frets. Um, allereerst... Jouw moeder is Surinaams mm -hmm. en je vader Haags, ja, Nederlands. Klopt. Wat heeft dat uitgemaakt in je jeugd? Hoe ben, je, hoe, hoe ben jij anders opgevoed dan ik? Los van dat je uit Amerika kwam. Nou. Waar je sowieso anders op wordt <laughs> gevoed. Je sowieso anders opgevoed. Nou, ik denk dat bij mij eerder. Uh, dat we misschien anders opgevoed zijn omdat mijn moeder. Uh, ja, psychisch uh, niet helemaal uh, stabiel. En mijn vader een alcoholprobleem had. Dus uh, ik ben in, uh, zeker in die eerste tien jaar in Dordrecht... en de, de, ook de jaren in Almere was vooral dat heel roerig. gewoon ja. Dat er gewoon uh, geen stabiliteit was. Uh, ik, ik, ik je ging ik niet zeggen... graag naar huis. Wat zeg je? Je ging niet graag naar huis. Nee, ja, en toch ook weer wel. Want ik, ik hou, mijn ouders waren wel hele fascinerende, mooie, kleurrijke figuren. En je, voor een kind is alles normaal. Ja. He, dus alles normaliseert, wat je, wat je kent niet anders. Nee, nee. Dus, uh, en ze hadden wel heel veel liefde en wijsheid En als mijn vader nuchter was en mijn moeder oké, okay, dan, dan was het ook prima. Hoewel ze ook al twee jaar uit elkaar is. Het lijkt wel een soort uh, therapiesessie meteen, hè? Ik ga zo'n recept uitschrijven. Ja, ja, precies. <laughs> dan kunnen we die eerste pep-talk... Uh, we beter, beter, beter medicatie werkt toch beter dan een pep-talk, is dan je eerste, eerste conclusie. Maar uh, nee, dat... dat uh, antwoord op je vraag dat het eigenlijk te, te druk bezig was... met de onrust die er überhaupt was... om überhaupt bezig te zijn met dat ik ook Surinaams was. Dat was gewoon een... Uh, uh, ik heb mezelf ook eigenlijk tot voor kort... überhaupt nooit Surinaams gevoeld. Nee. Ik was gewoon Nederlands en ik had een Surinaamse moeder. Ja. Dus het was voor mij net zo... bijzonder en... en uh, exotisch, als ja. je wilt. Uh, je was er nooit geweest, je kende het niet. was er geweest, ik zei altijd papa komt uit Den Haag en mama komt uit de Paramari-boom. Dat is een boom aan de andere kant van de zee. En dan groeien zwarte mensen in zoals mama en Ruud Gullit. Dat zei ik altijd. En je nieuwe boek gaat ook de Paramari-boom heten. Nee, dat denk ik niet. Een woordgrap in de titel van je boek is... Dat lijkt me echt... Oh, de pep talk vind je een slechte titel. Nee, dat... Oh, in een boek mag het niet. En in de cabaret zou ik het ook niet doen. Een woordgrap? Ja, nee. Tenzij je zit ga ik maar bij, maar jij is dood. Hoe noem je jezelf? Noem je je... Ben je een klein ben je een cabaretier? Je... We leven in Nederland, Nederland is rokjes. Ja, helaas. Hoe noem je jezelf? Ik, ik ben er nog steeds niet uit wat ik op het podium ben, maar ik ben er wel zeker van dat ik een schrijver ben. Dus ik zeg schrijver en cabaretier, maar het zou ook het kunnen evolueren naar schrijver en theatermaker. En wanneer kwam je erachter dat je dat wilde worden? Heb je het altijd al gehad? Nee, dat niet. Nee, absoluut niet. Ik wilde wel heel lang, volgens mij al vanaf mijn achtste, dat ik wel dacht nou, ik wil toneelspeler worden. En toen had ik een tijdje dat ik alle vakken wilde worden. Dus ik yeah. wilde, als ik de net had gezien, wilde ik systeemanalist worden. Als ik de Devils Advocate had gezien, wilde yeah. ik advocaat worden. Dus ik yeah. oh nee, ik wil gewoon dat spelen. Dat lijkt me echt heel kloten yeah. om te te ja. Yeah, yeah. En toen heb ik uh, een vriendin van mij, toen ik 15 was, die nam me mee naar de kamerettenfinale van 2001 in de Nieuwe Luxor. Dat was... Zo fantastisch. Op, wie, wie stond er in de finale? Dat weet ik niet meer, want dat vond ik ook niet zo goed. Maar in de pauze had je uh, Freek de Jonge oh, als ja? mystery guest in thuis het juryberaad. Die, die leefde toen nog. Ja. <laughs> toen, zei ook een, toen zei ook een vrouw naast mij, die zei, en gaat verdamme de Jonge. <laughs> Terwijl ik echt dacht van, oh dat is Freek de Jonge, die ja. ik heb ik wel eens op tv gezien, weet je wel. Wat bijzonder. En dat was, had een show, het laatste oordeel. En dat was net twee maanden na de Twin Towers. En de poster was zo, dat die twee... Ja, dat wist ik toen nog niet, maar dat is misschien wel leuk om te zeggen... ...dat twee van je vingers zo afgesneden zijn. Oh ja, oh ja werd. volgens mij, ja. Dat ken ik. En uh, ik vond dat zo magisch. Ik heb en heel hard gelachen. En toen kwam hij nog één keertje op en toen deed hij zijn gedicht... Wees niet bang. Oh ja. Je mag opnieuw beginnen. Ja. En ik weet dat ik, dat ik toen echt dacht van... Wauw, dit kan natuurlijk ook. Je kan gewoon... Je hoeft niet een Shakespeare te spelen. Je kan gewoon <coughs> je eigen verhalen met, met grappen en zo. En toen ja. ben ik echt al het cabaret gaan kijken. Joep en Lebbes en Jansen en en Theo Maas en Hans Steeuwen. Toen, toen, ik heb ook het idee dat het vanaf toen ook iets werd wat heel veel mensen op school ook deden. Toen kwam Napster ook. Weet je, ook en dat was in de jaren 90. Wij kwamen allebei uit de jaren 90. Ja, ik denk, nou, ik denk, we was in 2001. Dus ik was, ik was, denk ik, 15, 16. En toen kwam ook net een beetje dat je sneller internet had. Ja. Weet je, dus je, dat je ook dingen op Napster kon je dan echt stukjes van cabaretiers downloaden. Ja. En de man van de radio. en... en uh, ik had niet zoveel geld om er naartoe te gaan. Dus het was vooral dan audio of op de VARA ja. uh, kijken naar de shows. Dat, uh, dat weet ik nog, dat ik het echt toen verslonden heb. En je hebt een serie gemaakt, Helden. Ja. Wie, is, uh, wie zijn jouw grootste helden? Um... Was hij een Adriaan? Nou, toch absoluut Freek Jongen omdat ik het gewoon echt de, de grondlegger vind van, van het cabaret zoals we het eigenlijk nu kennen. kennen. Het verhalende cabaret ja. in Nederland. En omdat hij zowel die rock roll uh, activistische kant met Nederlands hoop heeft gehad. Waar je echt, als ik dat lees om dan baal ik zo dat ik dat, dat nooit heb kunnen zien. Uh, in het shaffi Theater nachtshows geven met Bram en Door het Land. En de halve zaal die opstaat omdat ze het kut vinden. En de andere zaal die begint te juichen. Een soort... Opschudder. En hij is natuurlijk iemand die zich altijd is blijven vernieuwen. En dus ook af en toe dan iets maakt wat gewoon helemaal heel slecht is. Maar dan opeens weer iets maakt wat zo weergeloos is. Ja. En hij is 71. En ik heb zijn laatste bijvoorbeeld gezien. En dat vind ik nog steeds echt zo ontzettend goed. Het is eigenlijk jammer. Er zullen ook zeker mensen zijn die bijvoorbeeld nu luisteren. En dan denken van. Oh ja, die jongen. Dat is toch een hele zure man. En dat, is, dat is helaas toch echt gekomen door die talkshow dingen. Want de, ja, de talkshow kan ja. veel kapot maken. Daar gaat het uh, zo nog over hebben. <laughs> ja, precies. Maar de, uh, zijn voorstellingen zijn nog steeds fenomenaal. En een andere held is absoluut Theo Mase, Ja. Die ik uh, ook echt... Uh, Waarom? Omdat hij uh, gevaarlijk is. harde klappen uitdeelt. Maar, uh, maar altijd ook heel grappig blijft. Ja. Dat vind ik heel knap. Want daar, iets, dat is iets waar we het de laatste tijd veel over hebben gehad. Je ja. zei laatst tegen mij... Um, bij <coughs> Ik kom de laatste... Twee jaar, er dus steeds maar achter op het laatste jaar. Je kan zoveel te melden hebben als wat je wil. Je kan zo filosofisch zijn als je wil. Er moeten grappen in je show zitten. Ja. Het moet grappig zijn. Ja. Is dat iets waar je nu veel mee bezig bent? Waar, ja. Vertel eens hoe je daar... Nou, mee... nou, ik denk dat ik, dat ik op school toen we elkaar zullen kennen... en ook heel de schoolperiode eigenlijk altijd heel erg bezig ben geweest met, met uh, grappen ja. en... Uh, Ah, ja Gewoon met grappen. Is het grappig? Is het leuk? Uh, ja. Mooie liedjes, uh, verhalen. Natuurlijk wel toffe verhalen, maar totaal niet met. Is het geëngageerd? Of is het. Uh, uh, dat wat meer iets van ernaast. Dus dan maakte hij een verhaal en dan ging je daarna. Ja. Uh, ging, ging uh, die Obama-verkiezingen of, of uh, Nederlandse politiek. En dat, daar maakte hij dan wel eens een grap over, maar het ging er niet per se over. En toen, doordat, doordat, doordat ik een speech over politiek heb gegeven en opeens in een hele. mezelf ook ja, in een soort opiniehoek gleed. Ja. Denk ik ook dat ik een tijd veel te serieus ben geweest. Ja. ik dacht, het moet nu allemaal heel serieus. En uh, het moet echt ergens over gaan. Eigenlijk bij, heel puberaal. Dat ik, dat ik mezelf denk ik een tijdje ook wel uh, ja, te serieus heb genomen, weet ik niet of in ieder geval heb gedacht dat een soort idee van wat dan serieus ja. en uh, geëngageerd is, terwijl je, dat is natuurlijk heel, dat wordt al snel heel eigenlijk ook heel truttig omdat het dan allemaal heel hoogdravend wordt maar de boodschap helemaal niet overkomt en het wordt je je, je ontdekt gewoon ook door te toeren. Ja. Wat het doet als je als je je gedachten in een goede grap zet en je maakt nou, je van... merkt je merkt waarschijnlijk gewoon dat mensen in eerste instantie komen voor een ja. leuke avond. Ja. Toch is dat het? Ja, nou ja, en ik vind ook ik kom zelf ook in het theater omdat ik me wil verwonderen en omdat ik omdat ik wil worden Iets, ...iets wil zien wat, ik, wat magisch en overweldig is. Net zoals, ik vind Cabaret in die, niet, niet, in die zin niet iets anders dan... alsof ik de nieuwe roman van Jonathan Frensen opensla... ...of van Nicole Kraus dat, dat lees ik ook om te verwonderen. Dat is misschien mijn worsteling ook. Dat ik in het theater soms denk van... ...oh ja, ik zou dat ook willen aan. Misschien is dat dan geen Cabaret. Dat, dat, daar kan ik nog achter komen Maar ik vind wel... We hebben bijvoorbeeld ooit een programmaatje gemaakt... ...Marcel en ik in, op de toneelschool. Heeft Joep van het Heck ons begeleid en die milder... Uh, ons toen en dat heb ik toen laatst gevonden. Toen snapte ik het eigenlijk pas en daar stond: Indien cabaret, wees grappig. Ja. En toen dacht toen ik, toen dat las vroeger, dacht ik: van Ja, ja, natuurlijk. Maar nu dacht ik: van Oh ja, hij bedoelt natuurlijk dat, is de basis. Ja, ja, dat ja, ja, is, ja, ja. Dat is ja. waar het over ja, gaat. Ja. En alles wat je daar. En er zit natuurlijk een verschil in het uh, begrijpen en het ervaren. Toen begreep je het waarschijnlijk, toen dacht je: ja. Oh ja, inderdaad, Cube heeft gelijk. En nu, dacht ik, ja, voel je. Ja, oh shit, is de Er moeten grappen in. Ja. Je schreef dat boek, Hart voor de Kunst. Je, uh, je hield die speech op Maneveld. Toen kwam je ineens in dat. Weer, je kwam, jij zat even in het de wereld draait door circuitje, ja. toch? Ja, na de, na de roman, vooral Freds. Oh ja, sorry, na uh, Freds 2000. Je zat in Je was een. Een bekende. Je, had een, je, je was op televisie. <laughs> zegt het hoe bijna, was dat? Alsof je, alsof je klaar komt bij het idee dat, dat iemand uh, op televisie komt. Hoe, hoe is dat? Het lijkt mij zo heftig. Er wordt namelijk iets als je tafelheer bent, je, er wordt iets van je verwacht. Je bent, oh, je bent ineens opiniemaker. Toch. Nee, ik weet niet of, het, of dat per se of je per se meteen op... Je, wat hoe het vooral is gegaan, is, ik had dat boek. En het was echt, echt gewoon een ideetje wat op een avond ontstond. Het was een soort avond van nieuwe leiders, heette dat. Een nee. maak, uh, maak een speech. En toen dacht ik, dan dacht ik, wat zou ik nou zeggen als... Ik, bedoel, ik ben zo vaak over politiek, want als ik nou uh, me verkiesbaar zou stellen voor over dertien jaar. Natuurlijk een absurd idee, maar ik had die speech. Het en was dat, een gedachte-experiment. Ja, en ja. toen uh, gingen mensen daar heel omjuichen in een klein zaaltje, in een nog groot zaaltje, in een melkweg. En toen uh, werd het een boek. En met dat, gedacht, dat gedachte experiment werd ik uitgenodigd bij Paul Witteman. Toen hield ik die speech met Marcel op de gitaar. En een zing, zingende quote van Obama. Dus ook dat je denkt, nou volgens mij is de vorm, de theatraliteit daarvan ja. nog wel duidelijk. En dan gaan opeens inderdaad allemaal deuren maar, open. open. De volgende ja. dag dan is het alle redacties aan de lijn van kranten en talkshows en magazines. En dan heb je eerst natuurlijk het gevoel van, oh nou, wauw, uh, uh, ja, uh, tof. Ik, ik heb een mooi verhaal, ja. uh, leuk. Uh, uh, en ook... Natuurlijk goed. De, de bekendheid is ook goed is voor, ook... Je, voor je werk. Ja. Jij en dacht, die zalen, die zalen komen nu vol. Vucht! Ja. Vucht! <lacht> vucht Dat elf man in vucht dat is van, die tijden zijn voorbij. ze zit nee. helemaal vol. <lacht> Goorlen zit vol. Ja, Nee, nou, je ja. denkt wel van uh, uh, ik denk dat je niet eens echt denkt eigenlijk trouwens. Ik denk het dat het gaat je wel. Zo denkt, wow, ja. Het is toch bizar? Is het allemaal aandacht driven dan? Is uh, het ego-streling? Nou, dat is het sowieso. Ja. Uh, maar het is, het is wel... Het begint natuurlijk absoluut bij... Uh, ik vond het heel tof wat ik ge gemaakt had. Ja. Ik was heel trots op wat ik gemaakt had. En ik wilde er iets mee vertellen. En ik vond het leuk dat dat... Ik had verwacht dat boek dat komt... Uh, uh, misschien uh, wo wordt het eventjes gereciseerd in de Leeuwarden Courant. Uh, ja. de, en, en dat is het dan. En het nu begon het te vliegen. Ja. En aan het begin vond ik dat ook kon ik me daarin handhaven. kon ik dat Maar al heel snel vergeten dat theater... je dat theater eruit. De verbeelding. Ja, ja, Dan ben je ja. opeens gewoon iemand die aan tafel zit... Vertel, en ze zijn mening geeft. Vertel even wat je in je show vertelt. Uh, dat je op een gegeven moment zat je aan tafel... over sushi, <laughs> over sushi te praten. Wat nou nee, ik, ja, ik, ik weet nog wel... één moment dat ik mezelf op uitzending gemist... terugzag met zo'n toosje van... Uh, Robert Kranenburg of Johnny Boer... in mijn mond. En toen hoorde ik mezelf zeggen... Hm, wat een heerlijke tonijn, Zashimi Matthijs. <laughs> En toen dacht ik, nou dan is het onderweg, dan is het onderweg dan is het nu zo onderweg... Waar ging het mis? Ja, Waar ja, ging het fout? Het fouten? is onderweg toch wel iets misgegaan. Plus dat ik ook doodsbang was geworden van alle Twitter-haters. Die, die dachten ook heel veel mensen van... Oh, die jongen die denkt echt dat hij premier kan worden. Maar ja. hij heeft geen inhoud. En wat gaat hij dan doen aan het begrotingstekort? En wat is zijn partijprogramma? Dus het is, het is, eigenlijk moet ik altijd denken aan Being There. Een boek van uh, Jerzy Kosinski, yeah. Een film met uh, Pieter Sellis. Van een tuinman die... Het op gaat vanzelf te ineens. ...tevee komt ja. en iedereen zegt... ...oh, wat bijzonder wat je te zeggen hebt... ...en ja. het, gaat, het, het gaat met je aan de haal. Ja. Uh, je zei net over Twitterhaat. Ik heb uh, op... Uh, uh, ik had iets gevonden. Niet, niet, niet Twitterhaat gaan op... Nee, ik, de, ik zag iets op... Uh, op uh, ...geenstijl.nl Dat eindigde met... Het <laughs> was een bericht en dat eindigde... ...haat is here to stay... Oh, dat. ...met ja. je stomme... rooie oh. trui. Ik zou heel hard gaan huilen. Hoe, hoe ging je daarmee om? Nou, ik ben vastgelopen. Daar ben ik ook heel eerlijk in, weet je. Ik was gewoon de, de, de, dezelfde jongen die jij kent. Die, die we grapjes over Bas en maken. Ja, gewoon iemand die... Maar ook wel absoluut iemand die, die gewoon mooie shows wilde maken. En, ja. en wilde opschudden, maar wel met humor en <lacht> grappen. En ik was gewoon zelf ook wel iemand geworden opeens. Die uh, uh, hoogdravende uh, columns schreef... Uh, uh, uh, en ook steeds harder ging praten. En maar dan is het toch logisch... als je, als je in de wereld doorkomt... als je een mening hebt, als je zegt... ik wil uh, ja. minister-president worden in 2000, uh, wat is het, uh, 2025... dan is het logisch toch dat je de wind tegenkrijgt. Ja, maar, maar dat, dat, toch, dat heb, heb je niet bedacht. Dat had, had ik toch niet bedacht. Ja. En uh, Volgens mij is het ook... iedereen die dit vak doet en in het publieke domein komt... heeft last van een zekere weerstand. En tegelijkertijd is het wel zo dat als je maar weet... Uh, als je zelf maar weet, en ook... Kijk, als Theo Maasen daar zit, die gaat ook, vloog, vloog bijvoorbeeld uit de bocht een keer. Of, Met Patricia Paai. Ja, maar dat, we weten wel, oh, dat is Theo Maasen, Dat is ja. een die maakt voorstellen. Ja, was nog wat, niemand. Er was nog helemaal niemand. Het, had, je dus ook, ik, had je genoeg zelfvertrouwen ook? Nee, niet. Nou ja, aan het begin dus wel. Ja, gek genoeg, omdat toen was ik heel onbevangen. Ja. dus had ik daar een beetje zo van... Wow, ik zit hier aan tafel, wat Iedereen leuk. Iedereen vindt me lief. Ja. Uh, en ik, ik vertel wat ik, wat ik uh, maak en wat ik vind en ja. wat ik denk. En dat, was ook, dat ging ook goed. Alleen, ik ben gewoon totaal uh, dichtgeslagen. En uh, dat, natuurlijk krijg je de wind tegen. Dat is wat er gebeurt. Maar het, ik ben er heel angstig toch geworden. Het heeft mij totaal verlamd. Terwijl ik eigenlijk uh, uh, in het leven altijd over één ding heel zeker was. En dat is het maken. van Ja, kan dingen dat maken. kan ik. Dat vind ik ja. leuk. En die voorstelling Hoe, ook mislukt, uh, uh, uh, die we gemaakt hebben. Dus die ja, eerste voorstelling ah, Dat vind, vind ik echt een mislukte voorstelling. Lieve mensen uit Goor, dat spijt hem. Het spijt me. Ik kwam er laatst achter dat het uh, nooit ophoudt. Ik hoorde, ik hoorde uh, van iemand die uh, met Thomas Akda op een set stond. En dat Thomas Akda en Peter Heerschop met elkaar aan het praten waren. En dat Peter Heerschop tegen Thomas Akda zei... Gabriel Guzman speelt 250 keer dit seizoen. En dat Thomas Akda zei... Oh, hoe, hoe krijgt hij het voor zo vaak? Hoe... En toen, toen dacht ik... Oh, het gaat nooit ophouden. Hoe, hoe ver je ook... Ik had het laatst met René van Meurs. Uh, we hadden het over jaloezie. En hij zei ook dat hij heel erg snel jaloers is. En zegt, ah, ik, wil, ik wil doorbreken. En ik zo, hè, mijn gast. Je hebt altijd uitverkochte kleine zalen. En toen zei hij... Ja, maar er is ook nog een middenzaal. Dus het houdt... Ja, dat is ook het goede van de mens, toch? Dat je altijd weer... Want het gaat meer over ambitie, denk ik. Dat maar kan dat, je, zit dat je in de, kan dat je in de weg zitten die ambitie? Nee, kijk, ik ben heel gevoelig. Dat weet ik van mezelf. Dus ik heb, ik heb bijvoorbeeld... Uh, wat mij verstandig lijkt... Dat heb ik ook afgesproken. Dus mijn uitgever is nu ook... Die begeleidt me een beetje. En, Lebowski. Uh, ja, Oscar van Gelderen. En op het moment dat bijvoorbeeld dat boek uitkomt... En ik zou... Stel, ik zou die avond in de talkshow zitten... Dan geef ik absoluut mijn Twitter aan... Aan Oscar. In, in die weken daaromheen. Ik wil dan niet... ...savonds op de mentions kijken... ...en zeggen... ...wat is die Johan Freds... ...of een Klauske? Dat wil ik... Dat, ...dat... ...eigenlijk zou ik het het liefst... ...helemaal niet meer willen doen. Überhaupt uh, Twitter of... of uh, bedoel op de, ...vooral Twitter eigenlijk. Eigenlijk vind ik, uh, ...is dat toch het... Daar, dat, ...dat is het naarst. Ben je veel met succes bezig? Hoe word ik succesvol? Uh, ben je veel bezig met... ...ik wil de top bereiken? Ik wil... Ja, dat laatste wel. Ja, en absoluut. wat is dan de top? Is de top volle zalen? Is de top goede kritieken? Is de top nou, erbij nee. horen? Nou, dat, dat, heb ik, dat heb ik wel wat je achter me gelaten. Dat, dat Steeds meer dat erbij horen. Want ik hoor nergens bij. Weet je, de cabaretiers zullen allemaal zeggen: oh ja, dat is die, die schrijver. De schrijvers zullen allemaal zeggen: oh, dat is die cabaretier die een boek schrijft. Uh, ik ben zo hybride. Dat ik me inmiddels bij neer heb gelegd dat geen enkel wereldje. Uh, en, uh, ...gaat zeggen, oh jij bent een van ons. En um, dat vind ik ook oké. Okay. Ik wil gewoon echt hele mooie dingen maken. En ik heb steeds vaker het gevoel van... ...als ik gewoon... ...ik heb de vrijheid nu om... Uh, ...financieel en qua... Uh, ...rust en ruimte, tijd... Ik heb, ...ik heb een prachtige vriendin... ...die ook heel ambitieus is... ...maar we hebben geen kinderen, we hebben geen koophuis. Weet je. We kunnen gewoon onze dromen najagen. Dat als je gewoon... Goed doorwerkt dat het, dan, dat het dan komt. En waar het eindigt, dat weet ik niet. Maar ik heb nog steeds het gevoel dat, ik, dat het me kan lukken. Ja. Dat het me gaat lukken om in carré te staan op een gegeven moment. Hoe lang geef je jezelf daarin? Of heb je een, de datum afgesproken? Nee, ik zou over vijf jaar... Wel... 2025. <laughs> nou ja, dat is misschien wel een... Als je zou zeggen, ik ben nu dertig. Ik zou wel op mijn veertigste... Uh... Als ik mezelf tien jaar geef en dacht... Ik, ja, dat, dat is, dat, dat, zo, daar ben ik toch te ongeduldig voor, denk ik. Ik zou, ik. ik zou nu zeggen... ik wil over vijf jaar mijn publiek gevonden hebben. Wanneer, heb je je publiek, wanneer weet je of je je publiek hebt gevonden? Uh, dat is een wanneer, wanneer, weet je, wanneer weet je... nu ben ik er. Nu ben ik waar ik wil zijn. Hè? Nou, ik denk dat je... kijk, uh, op het moment dat je nog echt naar zalen gaat... Veel zalen voor 50 of 40 man en het niet opstijgt, dan, dan weet je dat je, of het, het is dan nog niet goed genoeg, of je hebt je publiek nog niet gevonden. Uh, of, het is een of het is nog net niet goed genoeg om, om er doorheen te poppen. Ja. Of het heeft meer aanloop nodig. Je het, ik bedoel het, verhaal, het bekende verhaal van Acta de Munnik, die uh, in Frankrijk zat en dachten: nou, laten we er maar mee stoppen. Uh, en uh, ze werden door Villa BVD uitgenodigd uh, van Baan en Van Dorm. En daar waren ze. En nemen. het was de hit en the rest is history, weet je. Heeft Thomas Akta niet ooit een keer gezegd, ik lag een keer in bad... En ik lag banen... een keer in bad, <laughs> <Ik> <laughs> en, lag... en toen kwam er een trein langs... En dan ben ik erop gesprongen. Je <laughs> moet alleen zorgen dat je op het goede je... moment op de trein springt. Ja. Dat heeft hij gezegd, toch? Ja. Jij... Is... Ja, dat is wat je zegt, hè. Nou, ja, ik, ik Je moet fit blijven, je moet zorgen dat je fit bent. Je moet zorgen, ik ben er klaar voor, mocht die trein langskomen, dan spring ik erop. Nou, ja, dat, ja. Of maar die trein ik... is bij jou al langs geweest, want je zat, of niet? Nee, nee, ik denk dat dat niet de trein was. Dat was het de verkeerde trein? Dat was een soort... Het was de trein naar Polen. <lacht> dat was de Vira. De Vira, ja, ik kwam niet de aan. De DVD-Vira, daar ben je opgesproken. Of de Sprinter zonder wc. <lacht> weet je wel, dat je de hele, met een de, de plasma. Zodat je met, met een Kranenborg of weet iemand <lacht> sushi zit te eten en denkt. Mm, wat een mm. heerlijke tonijn sashimi. ik ga toch maar naar die andere terrein Ja, nee, het is, het is denk ik uh, ik geloof gewoon heel erg in dat door je steeds minder aan te trekken van wat de ander vindt en ook op een gegeven moment, ik denk dat het ook goed is om net iets ouder te zijn dertig weet je, je weet een beetje ik weet zelf veel beter waar ik sta, ik weet wat mijn valkuilen zijn uh, nu voel ik de voedingsbodem om op te gaan bouwen en ik denk dat de volgende show wel echt raak moet zijn dus ja, dat zeg je al. Niet... Dat is, daar hebben wij het vaker over. Jij zegt dan altijd: ik Kijk, ik maak gewoon een nieuwe show. En dan denk ik: Oh, ik maak een nieuwe show, want ik wil het hier en hier met mensen over hebben. Jij kan dingen zeggen als: Zolang ik je ken. Dit moet, de, dit moet hem zijn. Als deze show. Ik, ik, ik ga volgend seizoen in première met mijn nieuwe show. En, en, Kun je even de titel zeggen: Morgen klaart het op. Er zijn, zijn nog kaarten voor. Morgen in Goorle zijn nog kaarten. Het, toen zei ik, ik ga volgend seizoen in première met die voorstelling, en toen, toen zei je, ja, want die moeten, die moeten zijn. Daarmee moet je er binnen lopen. Zo denk ik helemaal niet. Maar jij denkt zo. Ja, het moet in ieder geval weer een volgende stap zijn. Ja, okay. En, en door, het, door het in zekere zin heilig te verklaren voor jezelf als eh, broer, ja, ik denk dat wel. Ik denk wel dat, dat, dat alle grote kunst ontstaat, omdat je denkt, dit is het belangrijkste, dit moet het worden. Dit, dit, en dan dat je alles van jezelf vergt. Dat je maar daar door, ben, door... daarin ben jij wel veranderd. Want ik weet nog op de toneelschool. was jij die romantische, soms wat bozige jongen. Die, hoe heet die, die, hoe is die uitspraak? Kunst is lijden. Daar geloofde jij in. Jij dacht echt. Oh, je moet er. Heb je, dat heb je nu niet. Nee, dat heb ik niet. Maar toch? Nee, maar je moet wel alles ervoor geven. En dat is, zo, dat, dat is niet per se lijden. Dat is gewoon alles ervoor geven. Dat is gewoon in principe eigenlijk dat het enige wat er op de wereld bestaat, is het voor, voor mij het volgende boek. En daarna de volgende voorstelling. Wat moet je goed kunnen om dat te doen wat jij doet? Ik denk dat je op een gegeven moment erop moet vertrouwen dat wat je bent, dus je, je, of dat engagement is, of de thematiek, of de persoonlijkheid die je meebrengt, dat, dat, gewoon, dat je dat meebrengt, dus dat je daar niet meer op hoeft te richten. Dat is voor mij een hele belangrijke. Weet je, de zanger van Radiohead heeft het ooit gezegd... Tom York van... Ik wil nu een tijdje geen geëngageerde muziek ma uh, teksten maken. Ja. Uh, omdat ik weet dat ik geëngageerd ben... Dus het wordt misschien nog wel veel geëngageerder... Maar niet meer zo fucking letterlijk. Ja. Dat is het voor mij ook. Ik, het ging over een politicus in 2050 En nu, ik wil niet meer geëngageerde... Dus ik, uh, ik wil niet dat je denkt... Oh, dan gaan we naar die geëngageerde jongen toe. U luistert nog steeds naar Pep Talk... En dit is de muzikale overgang naar het tweede gedeelte van het gesprek. Waarbij ik met Johan Freds praat over preken, gemengd bloed en de loezen proberen te zijn die je bent. Ik voel me soms meer verwant met Typhoon en Fresco. En, en misschien ook omdat ze zwart zijn. <lacht> <lacht> en, en rappen. En rappen. Want wat ben ik natuurlijk Nee, Wat dat doen ze? Wat vind jij de rol van cabaret nou, hier in het, Nederland? Het mooie is dat het niks is dan cabaret. Want je kan het aan niemand uitleggen. Als ik op reis ben, of al, alleen al in Duitsland of in Engeland... Je kan niet uitleggen wat cabaret is. Ze denken allemaal aan cabaret. La, la ja, com, ja. Dat is het niet. Het is een Nederlandse vorm waar, je, vind ik, een, een, een theaterpersoonlijkheid... zijn blik op de wereld geeft. Met gedachten, humor en, uh, daar hij wil, musicaliteit. Dat is, dat is voor mij een blik op de wereld van iemand. Dat bestaat nergens anders dan in Nederland. Niet op die manier, nee. Komt dat doordat we uit een protestants... Is het Calvinisme? Dat weet ik eigenlijk niet. Je zou is zeggen... het, uh, is het, uh... Maar het grappige is dat... Uh, i, i, de, en dat bedoel ik niet uh, with no offense, zeggen ze in het Engels. Jij kan soms dominee-achtig prediken. Ja. Die speech op het Malieveld was een preek, maar was ook, een met preek. Heel veel, ook met heel veel grappen. En ja, maar dat is cabaret. Cabaret is ja, toch ik een preek vind, ik met vind grappen? Het ook, ik vind het ook laatst, stond in een, een, een, een, een overzicht uh, schreven Joris Henket en Patrick van der Hanenberg... geschreven uh, over Dolph Jansen, ging dat geloof ik. En uh, ging over dat het iets moralis moralistisch was. En er stond, uh, preken hoort echt niet meer in een theater thuis. Ja. En toen dacht ik, nou, dan ben ik het helemaal niet mee eens. Ik, ik snap, als tenminste, bedoelen wat ik hoop dat ze bedoelen is... Uh, van dat cliché-matige, moralistische yeah. van uh, mensen die vluchtelingen uh, tegen zijn, die zijn, zijn inhumane. Yeah. Dat, je dat, dat je dat zegt en daarna ook doet, ja, dat is natuurlijk, dat kan echt niet meer, inderdaad. Maar een mooie preek, de, die je optilt, die je omver schudt, dat vind ik prachtig. Dat doet Freek ook nog steeds. Met heel veel humor, maar. Uh, ja, ik, ik, ik vind dat dat wel weer wat meer mag, eigenlijk juist. Je dat mag meer wel... gepreekt ja, worden. Ja, preek, uh, preach, man. Vertel wat je te vertellen hebt. Het is rock en roll. Het is, het is... We gaan toch ook naar die Angela of Typhoon. Dat, is, dat zijn ook preken. Ja, ja. Dat zijn fantastische, troostende, hoopvolle kunstvormen. Ik, ik vind ook, af en toe daarom zeg ik ook wel eens, Fresco en Typhoon zijn misschien wel de Theoma's en Hans-Theo van deze tijd. In die zin dat ze, zij uh, echt over de tijd hebben. Ook met heel veel humor en poëzie. En zij hebben nu een publiek en zij vangen de tijd. Soms veel meer dan, dan, dat, dan, dat, dan, dan dat wij dat doen, vind ik, in het cabaret. Ben jij iemand die denkt, de wereld staat in de fik, daar wil ik iets aan doen. Ik maak daar een voorstelling over. Dat wordt de motor van mijn voorstelling. Of ben jij iemand dus die dat aan de kaak wil stellen? Die wil zeggen, waarom gebeurt dit? Wat kunnen we eraan doen? Waarom doen we er niks aan? Of ben je iemand die, die mensen in het theater even troost wil geven, het komt allemaal wel goed. Luister eens naar mijn kleinkunstliedje. Ja, dat klinkt alsof dat er enige twee opties zijn. <lacht> ja, dat is waar. Ik denk dat het bij mij vaak heel erg toch vanuit persoonlijke fascinatie komt. Eerst was dat dus toen heel erg uh, verhalen in politiek. Uh, da, uh, wat vind ik daarvan? Ik heb een speech. En dan, dan dat is dan het vertrekpunt. Dus het is sowieso niet dat ik denk van... Als je, als je echt een activist wil zijn, dan moet je niet in een theater gaan staan. Vind nee. ik. ik. bedoel, theater kan wel. Je, kan je, je, act, je, je theater kan wel een activistische waarde hebben. Maar als je echt puur activist wil doen, dat is ook heel. Dat is namelijk, dat is namelijk zeggen, dit is het. En ja. die kant moeten we op. Maar bijvoorbeeld, ik zou je nu een voorbeeld geven. Uh, ik heb dus, ben voor het eerst in Suriname geweest, mijn moederland, dat heeft heel veel met me gedaan. Ik ben een roman aan het schrijven over Suriname, over gemengd bloed. En mijn idee is dan opeens, dat komt dan tot me van: oh, misschien zijn mensen met gemengd bloed wel de verzoeners van deze tijd. Yeah. Want ik heb uh, uh, natiebloed en slavenbloed, of zoals wij thuis altijd zeiden: de best of both worlds. <lacht> en uh, nou ja, dat, dat leeft in mij. En dat, ik snap vaak, daarom snappen mensen met gemengd bloed misschien minder snel waarom die tegenstellingen altijd zo onoverbrugbaar lijken. Waarom we zo hard en fel tegenover elkaar staan. Dat is een vertrekpunt. En dan begin ik dan nu en dan denk ik: oh ja, maar het thema identiteit, uh, ras, uh, grenzen. Dat is iets wat ontzettend speelt op dit moment. Ja. Dat is voor mij de, as de associatie... Uh, als ik zeg maar een voorstelling zou maken en de kapstok zou zijn... Johan gaat voor het eerst in zijn leven naar Suriname. Ja. Naar zijn moederland. Ja. Uh, ik ben er nog nooit geweest. Vroeger zei ik altijd... Mama komt uit de Paramariboom. Uh, dat is het vertrekpunt. En dan ondertussen kan ik vanuit daar heel erg uh, vertellen over Nederland. Over, over vluchtelingen, over... Ja. Uh, hoe we met elkaar omgaan. Uh, uh, uh, met grappige verhalen. En dus voor mij werkt het... vanuit de persoonlijke fascinatie. Ja. Dus de, de, maar vaak gaat dat dan uiteindelijk dus toch want wel... Want daarmee is het gevoed, altijd. Ja, want als het dan niet is... Wat je eerder zei, dat engagement zit er toch wel. Dat gaat er toch wel uitkomen. Ja, het zou, het zou, ik zou ook geen zin hebben... Ik moet, je moet op vaak denken, zou je er zelf zin in hebben? Ik zou echt geen zin hebben... In een voorstelling, als stond Johan Frits, heeft een voorstelling gemaakt over de vluchtelingenproblematiek en over culturele identiteit. Hij ja. heeft er toch geen zin in? Nee. Nee, maar wel. De gast ga, gaat voor het eerst uh, in zijn leven naar Suriname. Ja, ja. Hij is een halve, uh, halve Suriname, maar hij is eigenlijk nog nooit geweest. En wat, wat zijn mensen van gemengd bloed in deze tijd? Er zijn steeds meer mensen met gemengd bloed. Ik was dan. laatst in. Uh, ging ik naar Toen en er waren twee uh, internationale stand-uppers. En die waren allebei uh, twee Amerikanen. Goed. Uh, heel ontzettend goed. Heel erg uh, grappig en geestig. Uh, en uh, uh, het ging ook over Amerika en over de politiek en over ze hadden daar nu die. Uh, je kon heel veel geld winnen nu. Nou, daar hadden ze het dan over. Er was één comedian die had een verhaal over dat hij een blanke man met een blanke vrouw in Londen. Hadden ze een donker jongetje geadopteerd. Vervolgens zat hij een heel verhaal daarover. Dat dan vrienden tegen hem zeiden. Ga je uh, hem op zijn achttiende vertellen dat hij geadopteerd is. Ga je hem... Nee, ga je vertellen dat hij geadopteerd ge is. En toen zei hij. Nee, nee, nee, nee we, we houden gewoon tot zijn achttiende. Uh, halen we alle spiegels uit zijn leven. Wat denk je? Hoe kom je hierbij? Uh, dat stuk bleef me het meest bij. Dat vond ik... Uh, dat, die andere stukken waren net zo grappig als dat ja, stuk, maar dat, dat is pijn je. Want daar zat, nou, er zat pijn in van hem, maar er zat ook iets in over hoe wij met adoptie omgaan: hoe wij met Was. ras omgaan, ja. hoe we met mensen omgaan die een donker kindje hebben terwijl ze zelf ja. blank zijn. Uh, hoe, hoe ga je om met de waarheid? Ga je de waarheid. Nou, toen dacht ik, ah, dat is wat, dat is wat cabaret of ja. comedy of stand-up zo interessant maakt, is ja. dat je een persoonlijk verhaal uh, iets zegt over deze tijd, ja. of heel iets zegt over die persoon. Ja, ja heel goed. Ja, en ook, ook goed, omdat het dus inderdaad ook heel grappig is. Dus dat is, dat, dat ik is, merk dat ik daar zelf nu ook achterkom van, oh ja, dat kan ik toch eigenlijk, als ik gewoon niet heel de hele tijd bezig ben met, het moet met serieus genomen worden, of met het, met hoogdraagdheid, dan kom ik daar toch het vaak op uit. Met humor. Nou, in met, die pijn uh, zit natuurlijk de meeste humor ook. Ja. Als jij terug gaat naar Suriname en er ineens achterkomt... wat je allemaal gemist hebt, omdat je daar niet bent geweest... dan ga je daar waarschijnlijk de meeste grappen over maken. In mijn laatste voorstelling zat een quote... die ooit Julian van Dongen uh, tegen mij gezegd heeft. Moge hij rust in vrede? Uh, mag hij rust in vrede? God bless his soul, Julian van Dongen. Ach, kom. mooi uh, werk heeft hij <laughs> Ja, mooi werk, ja. Uh, die zei ooit tegen mij, durf nou toch de loser te zijn die je bent? Ja dat is eigenlijk de sleutel voor alles. Durf nou eens de loser te zijn die je bent. Maar ook dat kan je weer cultiveren. Ja, dan ook dat, ook dat kan je weer romantiseren. Ja, dan wordt het jongensromantiek. En dat weet je niet meer. Nee, daar, daar, daar heb ik wel een beetje afscheid van genomen. Op welke plek ben je het meest in je element? In, in, toch in een, ben je het meest in je element... Nou, niet op een filmset. Maar op uh, uh, uh, een schouwburg of een conferentiezaal. Een stand-up club. Een concertzaal. Ik denk een theaterzaal. Ja, theaterzaal. dat is toch wel, wel zo. In ieder geval... waar de achter, centen... je, achter je bureau terwijl je een boek schrijft? Waar ben jij ja, mee? Precies, ja, voor mij begint... Wat is thuis voor als, jou? Als ik, als ik alles zou moeten, moeten opgeven... Of als, ik, als, als er echt iemand met een mes op mijn keel zou zeggen... Je mag maar één ding doen... Dan zou het schrijven zijn. Ja. Want alles begint bij schrijven. En ik zie het ook niet als een verschil. Het ene verhaal leent zich meer voor een boek... Het andere meer voor een column, het andere meer voor een lied, het andere meer voor een conferentie, maar het begint allemaal bij het schrijven. Dit was de eerste aflevering van Pep Talk, waarbij ik praatte met Johan Frets, de loser die hij is. Ik dank u voor het luisteren en nodig u graag uit voor de tweede aflevering, waarbij ik praat met Henry van Loon.